7 Uur, Juris Stuminitsky met het NOS-journaal. Premier Rutte denkt dat er nieuwe verkiezingen zullen komen nu het Katshuisoverleg is mislukt. De oppositie en de PVV roepen op tot verkiezingen. Volgens de PVDA moeten die in september worden gehouden. Door het mislukken van de onderhandelingen in het Katshuis is er volgens PVV-leider Wilders een definitieve breuk met, het met VVD en CDA. De partijen waren het in principe eens over een bezuinigingspakket van ruim 14 miljard euro. In het pakket staat onder meer dat de AOW in 2015 naar 66 jaar gaat en dat de btw wordt verhoogd. In de zorg zou 9 euro per recept moeten worden betaald en zou 600 miljoen bezuinigd worden op de AWBZ. Op de woningmarkt zou de hypotheekrenteaftrek niet meer gelden voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken en de huren zouden marktconform worden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 Goedenavond. Vanavond niet alleen sport, maar ook actualiteiten. We houden u op de hoogte van alles wat er speelt in Den Haag... nadat de PVV uit de onderhandelingen in het kashuis stapte. Tim Overdiek schuift regelmatig aan in deze uitzending. En natuurlijk ook alles over het treinongeval in Amsterdam... later in deze uitzending. Maar ook sport natuurlijk. Want het is tenslotte langs de lijn. Eerder al hoorde u Henk Kok vertellen dat Heerenveen met 1-0 voorstaat... tegen Vitesse Henk. Ja, het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. Een uh, betere uh, voetballend Heerenveen, maar ook een gedreven uh, Vitesse. Wat normaal gesproken het accent legt op de verdediging. Maar in deze wedstrijd van begin af aan ook uh, op de aanval uh, speelde... met name Boni maakt het heel behoorlijk lastig. Maar Heerenveen kwam na 4-5 minuten al op een uh, voorsprong. Mooie paas van Doken-Smie, de verdediger van de uh, Heerenveen. Hij speelde de bal uh, door uh, bij Bühne, de linker verdediger van, uh, van uh, Vitesse. En door van Narsing alleen maar hard te lopen... en dat kan hij, is ontzettend snel deze Narsing. Die trok de bal voor en die had Anan van zich afgescheurd en die kon de bal van zeer nabij... kon de bal achter Veldhuizen tikken. En zo staat Heerenveen in deze belangrijke wedstrijd... met als inzet mogelijk een tweede plaats aan het eind van deze competitie... en deelname aan de voorronde van de Champions League... staat Herenveen op een 1-0 voorsprong tegen Vitesse. Er zijn nog drie wedstrijden vanavond. Om kwart vracht De Graafschap tegen Herakles en RKC tegen FC Utrecht. En om kwart voor negen de late wedstrijd komt Van Woudenstein in Rotterdam... Excelsior tegen FC Twente. En er is nog meer voetbal... In in Spanje de topper El Clasico Barcelona tegen Real begint straks om 8 uur. En er is korfballen vanavond PKC tegen KZ. En eerder vandaag al was er Dressuur, de afsluitende kuur eh, in Den bos En daar zit Ed van de Bent. Roland, goedenavond. Goeiedag. 9.500 toeschouwers die hadden vanmiddag echt helemaal geen enkele weet... van wat er in de Haag in het Katshuis gebeurde. Zelfs na afloop niet. Want toen werd het door iemand tijdens de persconferentie gezegd... bij winnares Adelinde Cornelissen. En uh, ze zei, ja, daar hou ik me niet mee bezig. Ze had op dat moment net haar titel geprologeerd... die ze vorig jaar op Koningerdag binnenhaalde in Leipzig. Toen met een goede voorbereiding. En nu was titelverdediger hoe ze maar aan twee wedstrijden... voor de kwalificatie deel te nemen. En dat was net voor kerst in Mechelen en op Jumping Amsterdam... Uh, was dat uh, eind uh, januari en die won ze allebei en dan was het uh, nu ja, toch een beetje uit het ritme. Spannend. Eerst bij de Grand Prix gisteren. En dan vandaag bij die kuur uh, op muziek. En uh, ofschoon ze dan 2% punten bijna vooruit uh, eindigde. Met uh, Jerich Parsifal, haar 13-jarige ruim op Helen Lange-Hadenberg. Met uh, Damon Hill. De Amazone Duitsland uh, die een 12-jarige hengste reed. Want die kwam nog angstvallig dichtbij. Misschien niet zozeer in de punten nu. Want dat was bijna 2% punten dus achter. Maar wel bij twee juryleden. Die hadden haar wat betreft de technische uitvoering hadden die haar op de eerste plaats staan. En dat betekent toch wel wat dat wat meer scherpte moet komen... nog voor Adelinde in de voorbereiding naar Londen. Want we moeten ook beseffen dat een aantal van de ruiters... die daar een gooi zullen doen naar het podium, uh, het Ravel van uh, Stefan Peters uit Amerika... en dan de beide Britten Carl Hersten met Utopia... en uh, Charlotte Duzardem met Vallegro... die deel uitmaakten van het team dat uh, vorig jaar in Rotterdam... het Europees kampioenschap als team won. Heel verrassend, voor het eerst voor de Britten. Die zijn helemaal in een flow in dit uh, Olympische... Wel, dus er is werk aan de winkel en ook voor een eventueel Nederlands team. Want uh, ja, met alleen Adelinde komen we er niet. Maar goed, het was een, een volle bak en iedereen heeft uh, erg genoten. En die zagen ook Hans-Peter Minderhout, de partner van uh, Edward Gal. En Edward Gal en hijzelf die Hans-Peter Minderhout, die hebben nog twee troeven achter de hand... die ze volgende week voor het eerst gaan starten. In in Frankrijk. Voor Edward Gal is dat het paard undercover. En uh, voor Hans-Peter Minderhout is dat het paard Donna Silver. Die komen dan misschien als een duveltje uit een doosje. Het zijn zeer getalenteerde paarden. En die zouden dan samen met Adelinde en wellicht natuurlijk ook Anki... met Salinero als uh, grote routinier een team kunnen gaan vormen voor Londen. Als met de de de Anki, bedoel je Anki eet, van Gunsven? We, ja, met sorry, Anki van Gunsven. Ja, die naam is uh, bijna legendarisch met haar meervoudige Olympische uh, medailles. Maar goed, uh, zij zegt ik ga alleen als ik zeker weet dat Salinero uh, voor een medaille kan gaan. En uh, zover is het nog niet in de voorbereiding. Ook zij zal volgende week in zo'n muur starten. Dus dan wordt het met de wedstrijden die er voor zeg maar, ja, het tonen van het vormbehoud nog komen. Onder andere in Hoofddorp bij het MK en in Rotterdam op het CHEO. Uh, want Aken laten de meesten toch schieten dit jaar. Dan wordt het nog heel spannend. Maar goed Adelinde in ieder geval is zo'n 70.000 euro rijker dit weekend. Dankzij de overwinning in de Grand Prix. En toch een hele mooie in de op muziek vanmiddag. En is echt duidelijk het wie zich plaatsen voor Nederland voor de Olympische Spelen? Ja dat zal men, uh, Chef Jansen de bondscoach, die uh, kijk Nederland heeft zich uh, formeel als, met een team geplaatst en dat is mm -hmm. overigens dit keer drie in plaats van vier. Er is ook, ook geen strepenresultaat meer, zo zijn er nog uh, nog meer uh, kleine veranderingen te zijn tijd bij het uh, Olympisch reglement. Maar uh, na Rotterdam dan zal pas uh, men uh, behoeven aan te geven naar de organisatie van, het, uh, van de Olympische Spelen wie er definitief in het Tim zitten, Dus hij heeft nog even de tijd. En Rotterdam, jij hebt de agenda natuurlijk in je hoofd, ik niet helemaal. Wat dat is. Uh, even kijken hoor, dat is. Uh, in juni. Dankjewel. Goed, dat was deze uh, langste de lijn. We gaan uh, tot 11 uur door en we hebben niet alleen sport, maar natuurlijk ook. wham! muziek. Dum -dum -dum. Al, er is een treinongeluk gebeurd in Amsterdam... in de binnenstad bij het Westerpark. Jeroen de Jager is daar. Jeroen, wat is er precies gebeurd? Ja, ik ben hier net gearriveerd, Ronald. Ik ben hier over de omheining het spoor opgelopen. Uh, wat ik zie is een sneltrein die tegen een sprinter uh, lijkt aan te zijn gebotst. Ik sta er nog een beetje op afstand van. Uh, het moet niet hard zijn geweest. Het ziet er niet naar uit dat die treinen ontspoord zijn. Ik zie wel dat die sneltrein her en der in de keukels is... Um, ik heb uh, gehoord dat er gewonden zijn gevallen. Er stond net even volgens mij een passagier in de deur. Ik, en ik riep hem toe van uh, hoe gaat het, wat is er? Pijnen in zijn rug. Uh, ik weet niet hoe hard die treinen hebben gereden. Er, ze staan in ieder geval hier nu stil. Al het verkeer naar uh, Centraal is stilgelegd. Er staat hier ook een goederenterrein naast. Uh, een spoor verder, die uh, staat ook stil. Ik snap niet wat die er direct mee te maken heeft. Het lijkt te gaan dus, Ronald, om een sprinter... Op een uh, sneltrein, uh, in de kreukels die sneltrein, die sprinter, die ziet er redelijk ongehavend uit, uh, vreemd genoeg. En dat ziet er dus naar uit dat ze niet met hele harde snelheid uh, op elkaar zijn gebotst. Kun je iets uh, zien van hulpverlening? Ja, ik kwam uh, aanrijden uh, via, uh, via de Buurt. Mm -hmm. Dat is aan de andere kant van het uh, Westerpark. En daar was heel veel hulpverlening uh, gaande. Dus, uh, en het ziet er ook nu naar uit dat al die mensen die in deze sneltreinen hebben gezeten de trein uit zijn. Dus ik neem aan dat de gewonde passagiers inmiddels uh, afgevoerd zijn. En dat de passagiers uh, de trein hebben verlaten. En weet jij inmiddels hoe laat het ongeluk gebeurd is? Rond half zeven, kwart voor zeven? Nee, ik kreeg, uh, wat is het, twintig uh, minuten, vijfentwintig, dertig minuten geleden... de eerste meldingen op Twitter. Mm -hmm. Zoiets, toen ben ik hier naartoe gereest uh, omdat ik in Amsterdam woon. En uh, ja, dat is dus ongeveer half uur, drie kwartier geleden. We horen jou ongetwijfeld straks terug. Bedankt Jeroen de Oké. Okay. We gaan even kijken bij het voetbal. Henk Kok bij Heerdeveen Vitesse. Het is een leuke open wedstrijd om naar te kijken. Maar ik kijk maar eerst even naar een aanval van Heerenveen. ACI, die dit keer van de linkerkant uitgeweken naar de rechterkant. Die probeert de cachier op het verkeerde been te zetten. Hij is langs Caccia in het 6e meter Komt de voorzet, geen doelpunt. Dos kopt over. Ideale positie. Stond helemaal vrij voor de goal. Net binnen de 5 meter. Of op de 5 meter. Mooie actie van ACI. Die glipte langs Caccia. De centrale verdediger van Vitesse. En Dos kreeg de kans op zijn 29e doelpunt. Maar hij kopte in vrije positie. kopte hij net over de doel en dat was had de derde kans in deze wedstrijd voor Heerenveen. Narseng heeft Heerenveen aan de leiding gebracht. En kreeg nog een tweede kans. Het was een soloactie over de as van het veld. Hij wilde vervolgens met de binnenkant van zijn rechterschoen schoen wilde hij Veldhuizen passeren. Maar er zat te weinig vaart achter dat schot van Narseng. En Veldhuizen kon de bal heel gemakkelijk oppikken. Leuke wedstrijd om naar te kijken. Met ook een aanvallende Vitesse. Hofs bijvoorbeeld nu aan de linkerkant. Gooit snel in naar Kaal naar Van der Heijden. Van der Heijden probeert tussen twee verdedigers door te komen. Tussen Kums en Smit geeft de voorzichtig. Boni, koppen. Ja, boni kan koppen, maar in de handen van uh, Noordveld. Even had Gouwenleeuw Boni uit het oog verloren. Het zijn hele mooie duels tussen die ijzersterke Boni. Wat is die man uh, sterk aan de bal? En wat heeft hij een overzicht tussen Boni en uh, Gouwenleeuw? En nu was Boni even ontglipt aan de aandacht van Gouwenleeuw. Maar de kopbal recht in de handen van Noordveld. De aanval gaat weer verder van Hereveen over de linkerkant. Nu uh, Narsing met tegenoverzicht uh, Kashia. En uh, Kashiya, die krijgt de nodige steun van Yasuda. Dat is de verdediger van Vitesse. Maar de bal is ook over de zijlijn. Gegaan. En dan gaat de Herenveen ingooien. Leuke wedstrijd om naar te kijken. Heerlijk voetbal weer. Mooie groene grasmat. Maar dan wil je nog meer in een vol stadion. En een Herenveen wat op jacht is naar die tweede plaats in de competitie. Breuwe nu. Hij heeft de bal afgespeeld naar Narsing. Narsing nog steeds daar in de rechterkant. In duel met Yasuda. Heeft de bal, Yasuda heeft die bal weggeschopt. Maar die komt weer naar de linkerkant terecht bij Assaidi in het 16 meter gebied. Gaat hij er weer langs. Komt weer de voorzet. Maar die wordt de voorzet uit de 5 meter weggewerkt door Kalas. En dan kan de mogelijke mogelijkerwijs bouwen naar een tegenstoot via Van der Heijden. Van der Heijden teruggespeeld naar Yasuda. Dan meteen in de diepte naar Van Genkel. Van Genkel weer terug naar Yasuda. Nog steeds op de helft van Vitesse. Dan legt Yasuda de bal even terug naar Anand. En Anand die heeft de nodige vrijheid. Krijgt ook de nodige ruimte. En dan gaat Van der Heijden. Die gaat met de bal aan de voet de middenlijn over. Boni kiest nu positie aan de linkerkant. Maakt even een opening voor Van der Heijden. Die heeft een hard schot, Schiet ook wel, maar schiet tegen het lichaam van een tegenstander aan. En dan heeft Boni die Gaat de 16 meter binnen. Maakt hem vrij voor zijn rechtervoet. En dan wil hij met die bal in de verste hoek schieten. In... De bovenhoek, maar dan krijgt de bal een beetje te veel door de buitenkant van de rechterschoen en dan wordt er een afzwaar. En zo kijk ik naar een hele leuke wedstrijd waar de stand 1-0 is in het voordeel van Heerenveen door het doelpunt van Judiths. En wij kijken even in het buitenland. Weer de Bremen tegen Bayern München 1-2. Nuremberg, Hamburger SV 1-1. U begrijpt, we hebben het over Duitsland de Bundesliga. Hoffenheim, Bayern Leverkusen 0-1. Köln, Stuttgart 1-1. En Hertha BSC tegen Kaiserslautern 1-2. Borussia Dortmund kan vandaag kampioen worden. Moet het winnen van Borussia Mönchengladbach en het is daar 1-0. Ze zijn om half zeven begonnen, dus het is daar bijna rust. Gisteren al eindigde Mainz tegen Wolfsburg in 0-0. Borussia Dortmund gaat met 72 uit 31 aan kop... gevolgde Bayern München 67 uit 32. En onderin is het doek gevallen voor Kaiserslauteren, gedegadeerd dus. Dan de Premier League, Arsenal-Chelsea 0-0. Aston Villa-Sunderland 0-0. Blackburn Rovers-Nord City 2-0. Bolton Wanderers-Swansea City 1-1. Newcastle United-Stoke... 3-0 en Fulham versloeg Wigan met 2-1. Om half zeven is daar begonnen, dus bijna rust ook. Queen's Park Rangers tegen Tottenham en ook daar is het 1-0. Manchester United staat in kop met 82 punten. City heeft er 77, die twee strijden om het kampioenschap. En daaronder, zeg maar gewoon ver daaronder, is het nog erg spannend... want Arsenal, Newcastle, Tottenham en Chelsea... gaan onderling de twee resterende Champions League plaatsen verdelen. Arsenal is derde, 65 uit 35. Dan Newcastle, 62, maar uit 34. Tottenham 5e, 59 uit de 33. En Chelsea is 6e met 58 uit 34. Eén keer per jaar is Ahoy helemaal uitverkocht voor korfbal. En dat is als de finale van het korfbalseizoen er is. PKC en KZ zijn de finalisten. Frank Wielaard mag erbij zijn. Ja, dat is boffen, want het voelt een beetje... Je moet het een beetje vergelijken met uh, zoals Herakles toeleeft naar... De wereldseries gewoon. Ja, zoiets. Ja. Maar, maar dan is het wel weer een heel andere hoeveelheid mensen natuurlijk. Maar een beetje zoals Herakles toeleeft naar de bekerfinales. Hè. Die zijn dan heel erg blij en vieren eigenlijk weken van tevoren al het feestje. Nou, dat doen ze bij het korfballen ook. En dan komen ze met z'n 9000 hier naartoe. En dan maken ze van die grote finale die nu op het punt van beginnen staat. Tussen twee grootmachten in het Nederlandse korfballen. Maken ze een enorm feest van de hele avond. Die wedstrijd met een van de beste korfballers op dit moment op de Nederlandse velden te bewonderen. Met de bal in zijn handen, André Kuipers. Zien we nog een enorm vuurwerk bij de PKC-hoek vandaan komen? KZ is de ploeg met de verrassing in de basisopstelling. Rick Voorneveld is daar neergezet. Dat is in het international, zou je zeggen. Dat lijkt me dan niet zo heel erg verrassend. Maar de laatste anderhalve maand was het steeds Stijn van der Vecht die de voorkeur kreeg boven hem. En nu de finale daar is, wordt er toch gekozen door coach Wim Bakker voor de Ervaring van zijn uh, uh, international van Rick Voorneveld. En we moeten nu natuurlijk wachten. Want slier te afschieten is leuk richting een veld. Maar die moeten ook weer worden opgeruimd. En uh, als dat er eenmaal zover is. Gelukkig zijn het er niet zo gek veel. En zijn er genoeg mensen die graag die sliertjes op willen ruimen. Dus kunnen we zo meteen gaan beginnen. Twee ploegen die er hard voor hebben moeten knokken. Deze competitie om in die finale terecht te komen. De competitie was zelden zo spannend als dit jaar. Ook dat zou je rustig met het voetballen kunnen vergelijken. De top 6. Voortdurend maar een puntje. Van elkaar, en eigenlijk pas in de allerlaatste twee competitierondes werd beslist wie de bovenste vier waren en wie de competitie aan konden gaan voor de plekken voor deze grote finale. En uiteindelijk, dus KZ. Uh, heeft die finale verdiend door te winnen van Fortuna. En PKC heeft die finale verdiend door te winnen van het Amsterdamse blauw-wit. Fortuna is derde geworden deze competitie. De zoveel is inmiddels duidelijk. En de wedstrijd in gang gezet met Koku achterin uh, balbezit. Ook dat lijkt al een beetje op voetbal. Alleen heet deze dan Kim Koku en is het een dame. En de eerste aanval voor KZ. Een beetje rommelig de bal omhoog gegooid door Roxanne Detering. En de eerste vrije bal gegeven door alle vissen. Kent u die nog van dat filmpje bij De Wereld Draait Door? Dan weet iedereen gelijk als het over korfballen gaat. Oh ja, dat is die scheidsrechter die de dame bijna ondersteboven liep. Op een hele vreemde manier. Die geeft hier de vrije bal in deze finale. Hij is dit jaar weer van de partij. Hij is de, de vaste scheidsrechter de laatste jaren van deze grote finale. De eerste aanval van PKC onder aanvoering van Suzanne Struik. De dame die verreweg het meeste scoort van alle dames in de League. Haar eerste schot... Komt niet lekker van de grond en dan kan KAZETTE de volgende aanval gaan uh, opbouwen. Met wat ze, ze in korfballand zeggen de beste aanval van Nederland. Eén daarvan dus onder andere André Kuipers die nu klaar staat om het eerste schot onder de korf op te vangen. Daar doet hij ook keurig netjes. We zijn uh, anderhalve minuut bezig in de eerste helft. Er is nog niet gescoord in uh, de korfbalfinale. Normaal duurt dat niet zo gek lang. Het zal de spanning zijn. met Read My Book. Heerenveen uh, beter, Henk Kok? Nou, er zijn twee goedvallende ploegen. En, uh, en met, met dit verschil dat Heerenveen wat gevaarlijker is over de zijkanten... met name Azaidi en ook Narsing. Azaidi heeft een beetje een vormcrisis gehad naar de afrika dus terwijl die allemaal wat minder had, ook een blessure... Maar uh, hij is weer helemaal los he. van Assaïd. Die het Yasuda de rechterverdediger van uh, Vitesse bij Tijden en heel moeilijk. Maar uh, Vitesse heeft nog geen grote scoringskans gehad. Die heeft Heerenveen wel gehad. Doepen van Judicic, Dos kreeg ook een goede kans. Maar Boni een hele mooie actie van uh, Boni over de as van het veld. Hij schudde een van zich af. Maar het schot van Boni ging maar net en net naast. En nu is ook weer Vitesse in de aanval. Via Kashia. Kashia heeft hem afgeschoven naar de rechterkant. Naar Yasuda op de helft van Heerenveen allemaal. En met Yasuda die moet de bal recht En doet even naar Hofs af. Weken van de zijn linkerkant. Van houdt een beetje de zijlijn aan de linkerkant. En nu is de bal weer ingespeeld op Yasuda naar Van Genkel. En alles wat Heerenveen is, staat nu op de rand van de 16... ...om die aanval van Vitesse te pareren. Weer in de breedte We hoofd naar de rechterkant nu, naar Ibarra. En Ibarra zal toch eens een keer een mannetje moeten presseren. Nee, dat doet hij niet. Hij legt hem gewoon weer terug op Kashia. Kashia dan weer naar Van Genkel. Heel veel mensen achter de bal bij Heerenveen. En Vitesse kan de opening niet vinden. Dat is natuurlijk de verdienste van Heerenveen, wat goed georganiseerd... Staat te verdedigen en ook veel druk op de bal uitoefent. Zoals nu bijvoorbeeld Narsing op Butner. En dan moet Butner die, moet die bal terugschuiven naar Kalas. En Kalas weer in de breedte. En weer op de helft van Vitesse naar Kashiya. En dan die paas van Kaxia, ...die wordt niet begrepen door Van der Heijden. En dan komt die bal helemaal in het niemandsland terecht. En is het gewoon een simpele prooi voor de doelman van Heerenveen Noordveld. Die heeft hem afgeschoven naar Doken Smit. Die aan de basis stond van die prachtige paas op Narsing. Waardoor Narsing je bal voor kon zetten. En Julitsits de bal binnen kon lopen. En Herenveen daardoor op 1-0 staat. Het is Elm nu, die speelt de bal weer naar Assaidi. Kashia tegenover zich, maar Assaidi is beweeglijk, is sneller, is handiger. Terwijl Kashia toch een hele goede verdediger is. Maar weer krijgt Kashia de nodige hulp van Yasuda. Dat is eigenlijk de rechte verdediger. En Kashia. dat is de centrumverdediger. Maar je moet die, Asaidi, die moet je met twee man afstoppen. Je moet gewoon rugdekking geven. En die rugdekking ontbrak bij die aanval van, waaruit Heerenveen kon scoren. Bündner kreeg geen rugdekking toen Narsing langzaam heen snelde. De ingooi is van Heerenveen, komt in het 16 meter gebied, wordt doorgekopt. Door Elm, maar Dos laat die bal van zijn voet af springen. Maar Heerenveen blijft in bezitten. Weer is het Elm in de 16 meter. Narsing, die bal wordt net voor hem weggekopt door... Het was Dos trouwens. Die wordt net voor hem weggekopt door Callas. Maar Narsing is nu wel aan de bal. Op de rand van de 16 meter nog. En dan is er plotseling ruimte voor Heerenveen. Maar er zit Doken Smit. Die zit heel veel op de bal. En verovert Heerenveen de bal onmiddellijk weer. Maar is hem nu ook weer kwijt. Door een interventie van Van der Heijden. En nu wordt de bal dan grote afstand door Kums teruggeschopt naar Noordveld, de doelman van Heerenveen. We moeten misschien nog een tweetal minuten spelen in deze eerste helft. Het is een verdiende voorsprong van 1-0 voor Heerenveen. Maar een boeiende en een open wedstrijd om naar te kijken. 1-0 Heerenveen. De korfbalfinale finale in Ahoy. En gelukkig spreken we daar nog steeds over heren en dames. Ja, dat is nou wel de standaard. En uh, acht minuten onderweg in die korfbalfinale. Het is 2-2. KZ kwam op uh, 2-0 door uh, treffers. Doelpunten zoals ze uh, ook gewoon in het korfbal heette bij uh, door, uh, André Kuipers. En Bart Nieuweweg scoorde allebei. Nu valt die bal bijna voor 3-2 binnen door Roxanne Detering. Alleen rolt de bal weer de korf uit. Aan de andere kant PKC uh, Laurens Leeuwenhoek met twee treffers. Eentje vanaf uh, de straforpstip en een uh, schot van uh, grote afstand. Van hem en uh, nu de poging voor uh, PKC om in de aanval iets te kunnen doen. De vrije bal genomen door uh, Suzanne Struik. Geen ruimte gekregen van uh, uh, Rozebeek om het schot te nemen. Dan gaat ze voor de doorloopbal. Daar nou, wordt de overtreding gemaakt. Dus kan PKC daar uh, de vrije bal gaan nemen. Daar gaat Kalkman zich, uh, Tom Kalkman zich mee be bemoeien. En uh, dat is de vaste man voor uh, alle vrije ballen. Bij PKC, maar dat moet eerst, omdat Suzanne Struik uh, gevallen is... eerst even met uh, de nodige uh, handdoeken aan de gang. En ook Marjolein Kroon is erbij geblesseerd geraakt, speelster van uh, KZ. Die heeft al een hele tijd wat last van die knie. En nu is het uh, uh, haar collega, Suzanne Struik, die min of meer haar in een soort van tackle legt. En daardoor valt uh, Marjolein uh, Kroon achterover en heeft nu heel erg last van uh, haar bovenbeen. En Het ligt nu op de grond, naast de korf, ligt het spel een tijdje stil. Staat de klok nu ook inmiddels stil. En wachten we op het moment dat Marjolein weer gewoon voluit kan spelen. Dan kunnen we even constateren dat Ben Krum weekend Ben Krum niet. Als het over korfballen gaat, dan wordt Ben Krum bijna altijd uh, uh, genoemd. En ook vandaag kan dat weer gewoon. Hij is een van de coaches van PKC. Hij heeft al vijf finales meegemaakt en nog nooit eentje gewonnen. Het zou, je zou dus zeggen, iemand met zijn ervaring, iemand met zijn kunde en kennis zou een keer een finale moeten winnen. We zullen zien of dat gaat lukken. De vrije bal is genomen. Tom Kalkman krijgt geen ruimte voor het schot. Maakt vervolgens lopen. Dat betekent dat KZ de aanval over kan nemen met nog uh, negen minuten inmiddels op de klok in deze finale. 2-2 tussenstand. Heren van Vitesse, hoe lang nog in de eerste helft, denk? Iets meer dan twee minuten. <laughs> nu nog twee minuten. Ik zei het zo straks, maar toen was nog uh, vijf minuten Klok kijken. Ja, je leert het soms vroeg, maar uh, ja, je moet wel goed blijven kijken. Ik ga kijken naar een hoekskop, in elk geval uh, van uh, Vitesse. Vitesse neemt nu die hoekschop van de Heiden. Dan komt die hoekschop, maar wordt weggekopt door uh, Elm, de middenvelder van Heerenveen. En dan kan, uh, kan Heerenveen uitbreken. De is Keums en Narsing zoekt diepte. Hij zoekt diepte. Hij krijgt ook de diepte op de rand van de 16. Bühne moet ingrijpen. Bühne grijpt in, doet hij dat correct. Hij doet het vooralsnog correct. Maar Narsing blijft aan de bal in de 16 meter. Hij krijgt de bal via de kluts. Kreeg je hem nog een keer mee. En nu is hij afgespeeld naar Judiths, Dan kan Dos misschien uit. Nog steeds zit die bal in een 16 meter gebied. Nu Smit voor zijn linkerbeen. Op het hoofd van Kashiya. Wat een belegering van het doel van Vitesse. En dan uiteindelijk Asaidi. En Asaidi schiet die bal voorlangs. Assaidi is werkelijk een plaag voor de verdediging van Vitesse. Zoals Boni dat weer tijd en weiling is voor de verdediging van Heerenveen. Ik heb nog een prachtige voorzet gezien van Ibarra. De rechte spit van Vitesse. En toen zag je plots in Boni als een duveltje uit een dood. Hij je op voor Gouwe Hij kwam dus voor de verdediger van Herenveen. Kopte die bal in. Maar ook een goede reactie van Noordveld, de doelman van Heerenveen. En zo gaat deze wedstrijd op en neer. Maar is het nog steeds wel 1-0 voor Herenveen. Boni gaat weer in de lucht met Gouwe En hij heeft het duel gewonnen. Maar kan net niet de bal voldoende snelheid meegeven voor Van Genkel. Maar Van Genkel loopt door op Noordveld. En bijna gaat Noordveld door in de fout. Door het doorlopen van Van Genkel. En de gebaart even van Boni. ja had gewoon eerder moeten starten. Prachtig. En die Boni is veel kleiner dan die Gouwe Maar er wint wel een kopduel in die bal goed doorkoppen. Yasuda die gaat er ingooien ter hoogte van de kornevlag. Een meter of tien van de kornevlag af. op de helft van Heerenveen. Hij wacht even, ziet niet direct beweging bij die Vitesse spelers. Dan gooit hij die bal naar Boni in een 16 meter gebied. Boni met elm in zijn rug. En die geeft dan een hakballetje, maar een hakballetje, dat hakballetje komt helemaal verkeerd uit. Hè? Dat komt bij die terecht. en nee, Dat kwam bij Kunst terecht. En werd, nee Nassim werd beneden gelanceerd. Maar nu kan uh, Veldhuis, ik kan toch ingrijpen. Het was in dit geval was het uh, Azaidi die de lange bal gaf op als hij was helemaal, uh, weer uh, teruggetrokken in een 16 meter gebied, bijna van zijn eigen, uh, eigen ploeg van Heerenveen. en daardoor kon hij toch nog die bal geven. Op naast die koos voor de snelheid, die koos voor diepte. Bühner nu aan de linkerkant, De linkerverdediger van uh, van Vitesse. Hij ziet van der Heijden lopen wordt voorlopig niet aangevallen. Uh, Bühner, daar staat die Barra, die staat aan de rechterkant, die staat helemaal vrij. Dan gaat die bal ook naar Tu. Breuer gaat meteen, ze hebben een druk op de bal, maar die Barra gaat van de binnen schuift die bal af naar Yasuda. Yasuda kan schieten in de handen van uh, Noordveld en die pakt hem een uh, klem vast. Thank yeah. you. Alvorens dat de nog gevaarlijk kon worden voor de Vitesse. Goede ingrepen van Noordveld. Maar ook weer een prachtige aanval van Vitesse. En zo golft dat spel heen en weer. Met iets meer gevaren van Herenveen. En ook betere kansen voor Herenveen. Van die heeft Herenveen wel gehad. En Boni heeft een tweetal kansen gemist. Het waren geen opgerechte kansen. Maar het was wel buitengewoon gevaarlijk. Boeiende wedstrijd dus. Van Genkel heeft die bal teruggespeeld naar Kalas. Kalas dan weer naar de Bunne. De linker verdediger. En de kies die kiest voor een bal van de Ziet van der Heide. De van de rijder krijgt er ook meneer Kums. Die krijgt hij op de voeten. En Kums die schiet dan die bal over de zijlijn. Ingooien voor Vitesse op de helft van Heerenveen. Een meter of 10, 15 van de cornervlag. En hoe lang moeten we nog spelen? De klok die gaat naar de 45 minuten. En Van Siechem zegt, nou, er dus is geen op hout geweest in verband met blessures. Ik vluit meteen voor het rustsignaal. Het is 1-0 voor Heerenveen in een hele leuke, aantrekkelijke open wedstrijd. 1-0 door het doelper van Juricicic. 1-0 door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 Ja, even rustig nou, hè? want we gaan korfballen. Frank Willard. Hoezo moet het dan rustig? Juist in deze wedstrijd moet het helemaal niet rustig, zou ik willen zeggen. Met nog een kwartier op de klok in de eerste helft heeft PKC voor het eerst in deze wedstrijd een voorsprong genomen. Tom Kalkman via een uh, vrije bal. Uitstekend uitgevoerd. Ietsje sneller dan de eerste poging die hij deed. Daardoor Rick Vorneveld net te laat om wat te kunnen doen. En nu Bart Nieuweweg van heel ver. Een metertje of tien. Dat zijn hele lastige schoten om te nemen. Ook al sta je helemaal vrij. Probeer het maar eens om hem dan door die korf te krijgen. Bart Nieuweweg lukt het voor 5-5. En zo gaat deze wedstrijd dus helemaal gelijk op. Is het opvallend om te zien dat PKC dat in deze competitie een beetje een eigen spelletje heeft ontwikkeld. Dat tot nu toe niet echt helemaal van de grond krijgt. Tegen KZ dat nog niet echt heeft gedurfd. KZ is in deze finale namelijk de favoriet. Heeft individueel de betere speler. Zowel bij KZ ook barst van de internationals. Net als bij KZ het geval is. Maar eh, PKC past zich toch een klein beetje aan in de beginfase van deze wedstrijd. Aan al die grote namen bij KZ die ze maar al te goed kennen. Omdat ze dus regelmatig samen gaan trainen. Het nationale team gaat met ingang van komende week maandag. Weer met elkaar trainen voor de komende kampioenschappen. Allemaal. Medi Tims. Een, een zeer ervaren speelster bij PKC. Geeft de bal nu aan onder de korf. Het schot is te kort. Meestal betekent dat dat de rebound voor de tegenstander is. Dat betekent dat nu ook. En dus kan Kazet gaan aanvallen. Marjolein Kroon. Weer helemaal opgelapt na die blessure. Rozenbeek geeft aan. En Kroon nog een keertje proberen. En dan is het uiteindelijk Rozenbeek die schiet. Maar staat verdedigd onder de korf. En dus de overname van PKC. Met uh, Levenhoek die uh, daar de aanval begint. Medi Tims die even dreigt met het schot. Maar dat dan uiteindelijk overlaat aan kunst. Kunst die uh, moet uitpasen naar Levenhoek. Het schot precies goed. En zo is het PKC dat opnieuw op voorsprong komt. Met nog 13 minuten op de klok in de eerste helft. Tegen KZ is het inmiddels 6 5. De Nederlandse wielrenners hebben nog één kans om glans te geven aan de klassiekers in april. We gaan luisteren naar Steven Dalebout, want morgen is er Luik-Bastenaken-Luik. En daar in Luik zal het dan wel moeten gebeuren. Want natuurlijk, er waren positieve uitzonderingen als Nicky Terpstra... en voor Rabobank Lars Boom in Parijs-Roubaix... en Bakke de Gold Race in de Goldrace en de Waalse Pijl. Maar verder zijn de voorjaarsklassiekers voor Nederland flats verlopen. Luik-Bastenaken-Luik is de laatste in een reeks... en dus traditioneel het moment waarop het voorjaar nog gemaakt kan worden. Raborenner Laurens ten Dam heeft de hoofdreis al binnen... Hij werd deze week voor het eerst vader. Maar ook hij beseft dat de Rabobloeg morgen iets zal moeten laten zien. Het is niet super geweest, zeker niet. Uh, uh, ik denk dat we de laatste, laatste twee, drie wedstrijden na Baskeland... en Baskeland zelf met Bouken ook verleden niet zijn weggereden. En Roubaix eigenlijk ook niet. Maar uh, ja, de of, ja, de kers op de taart. Als je nou morgen echt een mooie uitslag wint... dan is het uh, wel meer dan de kers op de taart. Dan is de halve taart er al bij, zeg maar. En, uh... maar hoe zou je dat moeten doen? Want in de goldrace werd er door de Rabo ploeg voor gekozen... om uh, ja, een keer anders te rijden dan andere jaren... en niet een keer de koers te dragen. Uh, maar hoe zou bijvoorbeeld Balke Mollema... morgen een goede uitslag kunnen rijden? Wat, wat zal de ploeg dan moeten doen? Uh, nou, we hebben nog geen bespreking gehad, maar ik neem aan dat uh, het was ook woensdag al een be bedoeling was... ...dat we in de finale offensief vreden. Dan uh, dat kom je in de koers zoals uh, Tommy Alte. Ik heb een paar keer aangevallen woensdag. Ja, Tommy Alte zat gewoon goed mee. En, uh, voor een jonge renner is dat gewoon weer een stap die hij die maakt. En Bouke die, uh, die laat zien dat hij uh, als ze maar zes sneller zijn op de muur... ...dat zijn er niet veel, hè? Het zou natuurlijk wel verschil kunnen maken voor, voor Bouke en Mollema ook... Uh, ...als jullie een beetje aan de boom schudden vooraf in die finale. Ah, misschien gaan we dat ook wel doen. Ik, bedoel, uh... ik heb wel zin om er een lap op te geven zelf. En, uh, ja, het is mijn trainingsparcours. Ik ken het vanavond tot god. Twee weken terug heb ik nog, uh, ja, bijna de hele finale gereden zelf op training. Ik, uh, ik had het er vandaag met de jongens over. Ik ben misschien de Roger vaker opgereden als de Kouberg. Dat, is, uh, dat geeft alweer aan hoe vaak ik en hoe graag ik in de Ardennen zit. De naam van Bauke is gevallen. Samen met Wout Poels draagt hij dit jaar de last van de hoop van het Nederlandse volk. Pols, renner van vakantie, denk daar trouwens iets genuanceerder over. Ja, maar ja, ik bedoel, We hebben natuurlijk Johnny bij ons nog binnen de ploeg. En er zijn nog wel andere Nederlanders die goed in orde zijn. Ja, ik heb zoiets, ik doe mijn best en dan zie ik het wel. Ja. Oh ja, of, of, wil je, of wil je heel graag winnen? Winnen wil ik, winnen wil ik altijd. Maar uh, dat is niet zo makkelijk uh, gedaan, natuurlijk. Maar uh, ik denk als ik voor top 10 uh, plaatsen kan gaan, dan uh, doe ik het al goed. Wat, er, wat moet er anders dan vorige week in de goldrace, waar de ploeg teleurstelde? Uh, Peter Rijen. Ja, ja, vor, ja vorige week ja, het ging het gewoon allemaal niet lekker. Last van de maag en zo. En uh, ja, afgelopen woensdag ging het gelukkig wel weer goed. Dus, dus ja, als ik met die vorm nou hier sta, dan, uh, ja, dan moet het hier ook wel goed gaan, denk ik. Want vorige week zondag had Pols een off-day. En woensdag in de Waalse Pijl werd hij 15e. Pols zegt weer topfit te zijn. Maar voor het behalen van een topklassering wil een topploeg om je heen ook wel helpen. En ook als ploeg liep het in de Amsterdam Gold Race bij vakantielei niet lekker. Ploegleider Michel Cornelissen. Uh, nou ja, ik vond, ons, ik vond ons sowieso al niet attent in het begin. We hebben eigenlijk nooit echt goed in de wedstrijd gezeten. En daar begon het altijd mee. Ja, die ontsnapping had gewoon iemand van ons bij moeten zitten. En uh, dat gebeurde niet. Ja, dus zullen we dat morgen wel weer proberen. Maar ja, simpel is het niet. Maar je zit er heel anders in de wedstrijd. Uh, als renner, als ploegmaat zit je relaxter in de wedstrijd. Als sportbestuurder zit je ook rustiger in die auto. Uh, er is dan gewoon meer uh, rust in de ploeg. Kun je aangeven, jullie, jullie hebben uh, een heel goed voorseizoen gehad. Het Parijs-Nice, Tireno. Uh, kun je aangeven hoe belangrijk het voor jullie is om... Nou ja, een overwinning zou natuurlijk het allermooiste zijn... maar om een goede klassering te rijden in die, in die aprilklassiekers... Ja, dat was gewoon wel vooraf een doel. En, uh, ja, morgen is dan een van de laatste kans. Of de laatste kans. En, uh, ja, nogmaals, ik ben, ik ben misschien altijd wel heel optimistisch... maar ja, ik zie dat ik morgen gewoon echt weer zit. Uh, Johnny Hogeland, die gewoon nou weer, uh, denk, 100% is. Wout uh, vol vertrouwen. Dus uh, ja, het ziet er gewoon weer goed uit. En ik denk ook dat je zo'n wedstrijd altijd met veel vertrouwen in moet stappen. Want anders heeft het geen zin. Jij zegt morgen rijdt kans allerlei de stenen uit de straat. Voor zover die er zijn. <laughs> Als het dan op het laatste, het laatste rechte lijn is, dan vind ik het goed. We horen een bijdrage van Steven Dalebout. En Luik past en haar is morgen te volgen op Radio 1. Vanaf 2 uur in NOS Langs de Lijn. Tim, over is aangeschoven. Ja, om even contact te leggen met Jeroen de Jager in Amsterdam... om ons te laten bijpraten over het ongeluk wat daar gebeurd is. Jeroen, je hebt goed uitzicht op de situatie daar. Wat ja. kan je ons melden? Het laatste nieuws is uh, dat er 48 gewonden zijn bij dit treinongeval. Uh, om half zeven is er een sneltrein gebotst uh, op een sprinter. Die sprinter die kwam van het centraal station, de sneltrein vanuit uh, Soterdijk. Die hebben niet heel hard gereden. Ik sta hier op een hoogte van drie uh, verdiepingen hoog bij een bejaardenhuis En het pal zicht op de voorkanten van beide treinen, daar waar ze elkaar geraakt hebben. Dat is niet heel hard in elkaar gebeukt. Dus ook geen uh, ontsporing. Treinen zijn niet ontspoord. Uh, heel veel hulpdiensten hier aanwezig. Want 48 gewonden dus. En ik zie nu, terwijl ik praat, weer een gewonde uit die trein gedragen worden. Ik zag net een mevrouw met een neckbrace om uit de trein komen. Veel hulpverleners hier op het spoor. Veel publiek dat hier is samengestormd. Maar je kunt vanaf de straatkant eigenlijk niet zien. Want het speelt zich allemaal af bovenop het uh, talud. Waar die, uh, waar die treinsporen richting Centraal Station gaan. Uh, laatste nu, zo'n stim, 48 doden vooralsnog. Uh, en heel veel hulpverlening hier aanwezig. Dat is een dat hoog, hoog aantal. Acht, dat is een hoog aantal, 48 gewonden. Worden die plekken plekken uh, behandeld? Zijn er voldoende ambulances? Uh, hoe worden deze gewonden uh, afgevoerd, nou, indien nodig? Nou, ik zie dat er uh, heel veel ambulances zijn. Ik zie dat er heel veel hulpverleners daar op het spoor zijn. Ze hebben allemaal hulpmiddelen bij zich om die hoogte te bereiken. Van de ingang, Er is hier natuurlijk geen perron waardoor ze naar binnen kunnen. Ze hebben allerlei extra materialen om toch makkelijk die treinen in en uit te kunnen gaan. En het ziet er nou uit dat er geen paniek is dat ze in alle rust nu bezig zijn hun werk te doen. Normaal is er dan eerst een triage. Er wordt gekeken welke gewonden het eerst moeten worden behandeld. Um, en daar zijn ze nu denk ik heel zorgvuldig uh, mee bezig om uh, per gewonde te kijken wie er als eerste behandeld wordt. En dan worden ze langzaam afgevoerd en uh, als dat nodig is naar het ziekenhuis gebracht. De tussenbalans nu 48 gewonden in Amsterdam bij een treinongeluk. Jeroen een Jager, dankjewel. We hebben meer nieuws natuurlijk vanuit het Haagse, uh, Ronald. Je wou weer verder met de sport, maar we hebben een uh, gesprek opgenomen... wat in Washington door onze correspondent Ilko Bos van Rosenthal is gevoerd... met Jan Kees de Jager, de minister van Financiën. Die wilde reageren natuurlijk op de ontwikkelingen in het katshuis. Meneer De Jager, uh, u was denk ik uh, verrast zoals heel veel hoe dat vanochtend in Nederland uiteindelijk gegaan is. Geert Wilders heeft het vooral over de koopkracht. Hij zegt, dit kan ik niet voor mijn rekening nemen. En hij zegt ook dat de AOW'ers bijvoorbeeld niet hoeven te bloeden voor allerlei regels vanuit Brussel. U kent ook de berekeningen van het CPB. Wat is uw reactie daarop? Nou, ten eerste... Als minister van Financiën betreur ik ten zeerste... dat een van de partijen uit het overleg is gestapt. Het is van het grootste belang voor het belang van Nederland... en voor iedereen in Nederland... dat er ook echt een oplossing komt voor de huidige situatie. Was het onnodig? Dat laat ik aan de, aan de politici om daarover te oordelen. Voor mij is het van belang als minister van Financiën... dat er een oplossing komt. Dat, uh, is dus, het is dus jammer dat uh, een van de partijen uit het overleg is gestapt. Dat er koopkrachtgevolgen zijn als je vier jaar al in een crisis zit is voor iedereen toch ook lijkt me aannemelijk en duidelijk. Maar ook heel belangrijk is dat als je het niet doet... zijn de gevolgen voor iedereen ernstiger. Bent u bang dat Nederland dat altijd zo gehamerd heeft op begrotingsdiscipline... nu een beetje toch het lachertje van Brussel wordt? En bent u bijvoorbeeld ook bang voor de AAA-rating? Kan dit gevolgen hebben? Nederland heeft decennia lang laten zien, ook in moeilijkere tijden... Ook zelfs in tijden dat het bijvoorbeeld demissionair was. Nederland heeft dan laten zien dat het in staat is om maatregelen te nemen. Om maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om het vertrouwen van de financiële markten in Nederland hoog te houden. Ook in moeilijke tijden. Dat laat we... Het antwoord op mijn vraag: u bent daar niet bang voor. Het lachertje door die zee een beetje van Europa. Zeker niet. Uh, wij zullen onze budgettaire soliditeit, onze decennialange uh, uh, ervaring, onze decennialange. Uh, imago als budgetair solide land zullen we handhaven. Dat zegt u tegen mij, maar ook een beetje tegen die rating agencies. Ja, dat zeg ik tegen iedereen. Ook tegen iedereen die uh, geïnteresseerd is in Nederland. Ook iedereen die vindt dat Nederland budgetair solide altijd is geweest. En dat zullen we ook blijven. Twee korte vragen nog. Ten eerste, voor 30 april zou u aan Brussel een plan overleggen voor die 3%. Um, de tijd dringt nu wel heel erg. Uh, gaat u om uitstelvragen? Wat gaat u nu doen? Ja, dat is inderdaad eind volgende week. Dat zullen we als kabinet ook uh, doen. We zullen dus een stabiliteitsprogramma indienen. Ik zal dat indienen bij Brussel. We zullen daar in het kabinet ook over spreken de komende dagen. We zullen, als het dan de maatregelen gaat daarin... natuurlijk voor meerderheden moeten op zoek gaan in de Kamer. Want dat zullen we ook echt open moeten doen. Maar het stabiliteitsprogramma zelf zullen we al moeten indienen volgende week. Maar voor de begroting 2013 hebben we wat meer tijd. En hebben we dus ook tijd om met oppositiepartijen af te stemmen. Ten slotte, zowel uh, Rutte als Verhagen als Wilders zeggen dat uh, nieuwe verkiezingen heel waarschijnlijk zijn. Een van de partijen, het CDA, heeft een partijleider nodig. Bent u daar eventueel voor beschikbaar? Nou, ik heb daar altijd over gezegd... en dat is mijn, mijn, mijn, ja, de uitspraak die ik ook regelmatig heb gedaan... dat ik daar niet voor beschikbaar ben. Maar ik heb nu iets heel anders aan mijn hoofd. En dat is veel belangrijker. Ik ben minister van Financiën. In een moeilijke tijd. Nederland gaat door een moeilijke tijd. Zeker nu een paar van de partijen uit dit overleg is gestapt. En voor mij is veel meer van belang het belang van het land. En daar zal ik me dus voor inzetten als minister van Financiën... om te laten zien dat we ook in moeilijke tijden... de budgettaire discipline en de economische hervormingen... die nood zakelijk zijn voor het land, dat we die zullen nemen. Minister De Jager van Financiën staat genoteerd... hij is niet beschikbaar als lijsttrekker voor het CDA... als die verkiezingen gaan pla uh, plaatsvinden. Hij sprak in Washington met Elko Bos van Roosentaal. Hij is daar voor een top van het Internationaal Monetair Fonds. En dat is ook nieuws. Na dat nieuws over het stuk lopen van die onderhandelingen... heeft hij in ieder geval al die vergaderingen daar afgezegd. Ronald. Veel actualiteiten vanavond, maar ook sport natuurlijk. Er wordt gevoetbald, RKC tegen FC Utrecht. RKC, een geweldig seizoen. FC Utrecht, ja, uh, wint alleen van Ajax dit seizoen, geloof ik. Uh, en die kan. <laughs> ja, een heel flat seizoen voor FC Utrecht. En RKC, ja, de wedstrijd is al bezig. Een anderhalve minuut, 0-0 de stand. RKC gewoon spelend zoals ze al de afgelopen vijf keer op rij thuis gewonnen hebben. Zo'n beetje steeds hetzelfde. Uh, ...team van Ruud Brood. En waarom zou je het ook uh, veranderen? De Moersje bij Utrecht is er niet bij. Twee spitsen en RKC is in de aanval. Eens kijken wat dat uh, oplevert. Als Meijers de bal naar de linkerkant speelt naar Schet. Schet uh... Met tegenover zich van de Marel. Schet trekt naar binnen. En heeft nog altijd de bal. Maar geeft hem dan niet goed voor het doel. Maar ook het wegwerken is in eerste instantie niet lekker. In tweede instantie wel, want van de Gun heeft de bal gespeeld. Naar de linkerkant. Van de Gun, een van de twee spitsen van FC Utrecht. De ander is nu in balbezit. Dat is Gernd. Maar die raakt de bal kwijt aan Drost. En dan kan het meteen overgenomen worden door Braber. Braber naar Nemeth. Nemeth naar Snow. Snow verslikt zich even in de bal. Houdt hem toch bij zich. Zoals hij dat zo goed kan. Eigenlijk als geen ander in de eredivisie. Speelt de bal dan naar het centrum, naar Meijers kan gaan schieten, doet dat ook. Maar zijn schot is heel matig, net als het vuurwerk vlak voor de wedstrijd. Het regent hier, pijpen stelen. Men had een, een groot vuurwerk beloofd, nou sterretjes daar bleven bij. Dus ik hoop dat het vuurwerk in de wedstrijd wat spectaculairder is. Vooralsnog een meer aanvallend RKC dan FC Utrecht. En na drie minuten spelen 0-0 stand bij RKC FC Utrecht. En dan gaan we even naar Richard van der Maarden. Die uh, gaat kijken naar of is al bezig bij Heracles uh, tegen de graafschap. En dan in Doetinchem de graafschap thuis. Dus Richard. Ja, drie minuten zijn we onderweg in deze wedstrijd. 0-0 nog de stand en zojuist al een enorme kans in de openingsfase... dus voor de thuisploeg, voor de Graafschap. Goeie voorzet van Meijer richting Jurie Roze, die daar vrij stond. De bal terugkopte richting Michael De Leeuw... die vorige week nog scoorde tegen Ajax. De Leeuw nam de bal ineens op zijn pantoffel... maar net naast de doel van Heracles, net naast de goal van Pasveer. Vier minuten is deze wedstrijd bezig. De Graafschap kan vanavond verder uitlopen... Op Excelsior dat op de laatste plaats staat. De graafschap één plekje hoger, één punt ook meer dan. Uh... Excelsior, terwijl nu een schot van Heracles vanaf ongeveer 16 meter. Goed geschoten door Gaurier, maar een meter over het doel bij de winter. De Graafschap, als het vanavond wint van Heracles en Excelsior verliest later op de avond van FC Twente. Dan wordt het verschil dus 4 punten. En dan mag je zeggen dat de club uit de Achterhoek toch wel heel dicht bij de na-competitie komt. Heracles nu in balbezit van de Pavard met een sliding, haalt de bal weg. Vermoed pikt hem op op de eigen helft. De Graafschap nu wat onder druk van Heracles, Armenteert. Eros jaagt, maar de bal van Van der Pavert gaat richting Poupon. Die kopt. Naar wie? Niet naar een speler van de Graafschop. Duarte pikt hem op, speelt de bal dan weer breed naar Van der Linden. En dan bouwt Heracles aan een aanval aan de rechterkant van het veld. Natuurlijk een vol huis hier in Doetinchem, zoals altijd. 12.000 mensen. Heracles ook voor de ploeg van Peter Bos. Een hele belangrijke wedstrijd. Want de Tukkers zijn natuurlijk nog altijd in de race voor de playoffs om Europees voetbal. Maar dan moet er vanavond wel gewonnen worden. Heracles kan zich natuurlijk ook nog plaatsen voor de playoffs, maar dan moet PSV tweede worden in de eindtrakschikking van de competitie. 0-0 nog na vijf minuten voetbal op de Vijverberg. De eerste grote kans was voor de graafschap voor Michael De Leeuw. Van sport weer naar de actualiteit het treinongeval in Amsterdam. Tim Overliek. Daarvoor spreken we met Annelou van Egmond van de NS. Goeie Goedenavond. Goedenavond. We weten dat er 48 mensen gewond zijn geraakt. Kunt u ons vertellen wat de aard van deze verwondingen zijn? Ja, Dat zijn uh, uh, variërend van een duim tussen de deur tot uh, zware kneuzingen en botbreuken. Uh, wat hebben begrepen is dat op uh, bij de sneltrein uh, 19 zwaar gewonden zijn en in de stoptrein 14 zwaar gewonden. En alle andere mensen ja, die kunnen een schaaf op gelopen. Dus 33 zwaar gewonden. Zijn ja. er daarbij mensen in levensgevaar? Nee, nee. geen enkel bericht over. Zijn die mensen inmiddels naar het ziekenhuis afgevoerd? Worden daar ja, de plekken... hulpdiensten zijn ter plaatse en mensen worden geassisteerd. Uh, als ze ter plekke geholpen kunnen worden, worden ze daar afgehandeld... en waar nodig worden ze natuurlijk onmiddellijk naar een ziekenhuis gebracht. En alle gewonde passagiers aan boord, die worden ook ter plekke behandeld? In eerste instantie, en dan wordt er vervolgens besloten... of het nodig is om ze uh, natuurlijk ook naar een ziekenhuis te brengen. Hebt u inmiddels al zicht op uh, de oorzaak van het ongeluk? Nou, als twee treinen op elkaar botsen, dan heeft minstens één van die treinen uh, een sein gezien of uh, geïnterpreteerd. Maar het is nu nog te vroeg om te kijken uh, welke van die twee treinen dat is. Uh, onze eerste prioriteit is nu om de uh, mensen in de trein zo snel mogelijk uh, verder te helpen als ze nog verder kunnen reizen. En uh, aan medische verzorging te helpen als dat noodzakelijk is. Want wat is er gebeurd? Er is een stoptrein uh, die onderweg was van Amsterdam naar uit Geest... Uh, gebotst op een sneltrein die van Den Helder op weg was naar Nijmegen. En gaat het daarbij om een frontale botsing? Uh, nee, een, een schampenbotsing, uh, voor wat ik heb begrepen. Maar ik ben niet ter plaatse. Zoals u misschien kunt horen, zit ik zelf ook in een trein. Uh, en, uh, dus ik moet het hebben uit de tweede hand. Hoe kan een schampenbotsing ontstaan? Nou, als twee treinen ongeveer tegelijkertijd bij Vistel aankomen. Ja, maar hoe kunnen die tegen elkaar schampen? Ja, wat zoiets? ik al tegen u zei is, een van de treinen heeft minstens een trein verkeerd geïnterpreteerd of niet gezien. Uh, het is nu nog veel te vroeg om te gaan zitten speculeren over de aanleiding uh, van de aanrijding. Maar ik begrijp, ik, begrijp, het, te helpen. Ik, begrijp, ik begrijp het verschijnsel als schampbotsing niet. Een trein rijdt op een spoor, een andere trein rijdt op een spoor. Zaten ze naast elkaar of... Het kan zijn dat, dat, uh, dat twee treinen die eerst nog op separate sporen leiden... beide aankomen bij een traject waar ze vervolgens parallel gaan rijden. En dan? Maar het heeft nu geen zin om met u daarover te gaan speculeren. Uh, er is een aanleiding geweest tussen twee treinen. En de eerste prioriteit is om nu de mensen die in die treinen zitten verder te helpen. Prima, ik hoop dat u ook snel kunt arriveren vanuit uw trein. En dat we snel uh, nieuwe informatie kunnen krijgen over de zwaarte van de verwondingen van deze 48 mensen die worden behandeld. Lou van Egmond van de NS. NS. Dank u wel. En wij gaan naar Henk Kok. Uh, gewoon voetbal. Heer, Heerenveen tegen Vitesse. Ja, gewoon voetbal. Een leuk wedstrijd in de, in de Eredivisie. Het is 1-0 voor Heerenveen. Een doelpunt al in de eerste helft gescoord door Judicic. Maar in de tweede helft, aan het begin van die tweede helft... heeft Vitesse al een drietal de hoekskoppen afgedwongen. Een schot van die bar heb ik gezien. Maar laat ik eerst even gaan kijken naar Asili, naar Judicic naar het Doost. En dan probeert Asili, gaat uh, schieten maar, hij schiet die bal uh, via Callas... Hij schiet op tegen Callas en is gewoon toch een doelschop voor, voor Vitesse. Drie hoekschoppen dus voor Vitesse aan het begin van de tweede helft. Een goed schot van die banen wat slecht werd verwerkt door Noordveld. Die liet die bal los. Maar Boni was niet tijdig ter plaatse omdat het cadeautje van Noordveld in feite... ...te verzilveren en zo blijft het verlopen bij 1-0 voor Heerenveen. De bal is bij Van der Heijden op het middenveld van uh, Vitesse. Vitesse uh, wordt even teruggespeeld terwijl Vitesse toch meer druk zet op het doel van Heerenveen. Ik denk dat Heerenveen nog niet klaar is met uh, dit Vitesse. De bal wordt even uh, achteruit gespeeld, gaat nu naar Kashia. Kashia zou hem kunnen afspelen naar de rechterkant, naar Yasuda. Maar hij ziet heel veel Vitesse-spelers die stilstaan. En Heerenveen wacht gewoon af, wacht gewoon die aanval van Vitesse af. Zoals Vitesse ook vaak speelt in uitwedstrijden, gewoon wachten op een counter... Zo is Heerenveen met veel mensen achter de bal. Yasuda gaat de middellijn over. Dat is de verdediger, de rechterverdediger van Vitesse. Speelt hem af in de breedte naar Anan. De spielmacher op het middenveld bij Vitesse. Dan weer in de breedte en dan weer terug. En dat geeft aan dat, Vitesse, dat Heerenveen in verdedigende opzicht de rijen heeft gesloten. En dat Vitesse geen opening voor alsnog kan vinden. 52 minuten gespeeld. Maar laten we kijken naar deze aanval. De bal wordt teruggelegd naar Van Genkel. Van Genkel voor het rechterbeen. Hij hangt wat achterover. En als je achterover hangt in de bal, je lichaam niet ...boven de bal houdt, dan gaat die bal te doen. dan gaat hij over en naast in dit geval. 52 minuten gevoetbal, 1-0, nog steeds voor de Heerenveen. Begint het al een beetje een korfbaluitslag te worden bij PKC KZ, ja, Het begint erop te lijken, het begint erop iets te lijken wat jij zal straks, uh, straks zal herkennen als een korfbaluitslag. Het is rust, het is net rust geworden, het heeft allemaal ietsje langer geduurd dan we gewend waren. Het heeft alles te maken met het feit dat er een blessure was voor Suzanne Struik. We denken dat uh, zij uh, een knieband heeft verrekt op zijn minst. En uh, terwijl zij toch de topscorer is van uh, PKC. Zij scoort ongelooflijk veel. Had net haar eerste doelpunt gemaakt. En uh, daarna dus uitgeschakeld. Een belangrijk wapen bij PKC weg. Maar, moet ik dan gelijk bij zeggen. PKC heeft wel de leiding genomen in de wedstrijd. En die niet meer afgestaan. De grootste voorsprong tot nu toe staat ook gewoon nog op het bord. Met 11 tegen 8 in het voordeel van PKC tegen KZ. Dat heel veel kansen heeft gemist. Een doorloopbal of 4. En twee grote kansen onder de korf. En uh, daardoor staan ze nu drie doelpunten achter. KZ is de favoriet in deze wedstrijd. Maar daar zal in de rust over het nodige tactisch gesproken moeten worden... om iets te kunnen klaarmaken na de pauze tegen de ploeg in het Papendrecht. En dat betekent dat PKC vooralsnog de beste papieren heeft... in dit duel in Ahoy, de nog eens langs de lijn op één. We waren zo goed als klaar. Er lag uiteindelijk een pakket...